7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oppositie ontstemt over kabinetsbrief mislukte evacuatie. Opnieuw luchtaanvallen in Libië. en ING-top ziet toch af van bonus.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 Experts van het Internationaal Atom- en Energieagentschap hebben proeven gedaan op 20 kilometer afstand van de centrale. Dat is de grens van de evacuatiezone. Intussen zijn de pogingen hervat om elektriciteitskabels aan te sluiten op de reactoren 1 tot en met 4 van de centrale. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben, het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Gisteren werd het herstelwerkzaamheden stilgelegd nadat er grijze rook uit reactor 2 en 3 was gekomen. Volgens betrokkenen is het inmiddels veilig om verder te gaan met het herstelwerk. Het dodental na de aardbeving en de tsunami is gestegen tot boven de 9000. Ruim 12.600 mensen worden nog vermist. De Japanse politie verwacht dat het dodental uiteindelijk zal uitkomen op 18.000. Ook de kernreactoren in Delft en Petten doen mee aan de veiligheidstest... die de Europese Unie oplegt aan al haar kerncentrales. De twee reactoren worden niet gebruikt voor opwekking van energie. En daarom is de test niet verplicht. Maar op verzoek van minister Verhagen doen ze die toch.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 Dan het weer nog, eerst kans op mist. Verder vandaag veel zon, alleen in het noorden de hele ochtend berolkt. Het wordt 11 tot 16 graden. Morgen is het overal zonnig en het wordt nog zachter. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht-Den Haag gebeurt een spoedreparatie aan de vangrail. Daardoor is de spitstrook tot na 8 uur afgesloten daar. Een ongeluk op de A20, Hoek van Holland naar Gouda, houdt twee rijstroken dicht en zorgt voor 4 kilometer file bij Nieuwe Kerk aan de IJssel. En op de A 27 Breda Gorkum staat tussen Hank en Werkendam 3 kilometer file door een ongeluk. Aangeschoven is onze bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra met tips en ideeën voor je tuin. Hallo Lodewijk, wat is je advies van deze week? Goedendag. Nou, het voorjaar is begonnen. Er moet weer veel gebeuren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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Gaddafi en zijn militaire doelen zijn opnieuw flink bestookt door coalitierakketten. We hopen zo te spreken met onze verslaggever Hans-Jaap Melissen. Voorlopig krijgen we nog geen contact, maar we blijven het proberen. Want we willen natuurlijk weten wat het laatste nieuws is in Libië, vanuit Libië. Eerst naar de brief. Ja, de brief waar het kabinet tien dagen over deed om hem te schrijven. De tekst. Een uitleg te geven over wat er misging bij de evacuatiepoging waarna twaalf dagen drie Nederlandse militairen vastzaten in Libië. Gisteravond kwam dan de brief. Welke boom in Den Haag? Welke we weten dat het op een fiasco uitliep. Het mislukte helemaal. Is het nou ook duidelijk hoe dat komt. Ja, kern van de zaak is dat het kabinet vermoedt dat het Libische regime voorkennis had van, de ene van die operatie. En die operatie die bedoeld was om een ingenieur van het bedrijf Haskoning uit Libië te laten ontsnappen. Ja, volgens het kabinet was een verrassingsoperatie de enige mogelijkheid voor de evacuatie. Maar van een verrassing was helemaal geen sprake, want die helikopter werd daar op dat strand zo snel omsingeld door gewapende gaddafi aanhangers dat van ontsnappen geen sprake meer kon zijn. En, ja, en hoe dat nou mogelijk was, dat zeggen de ministers niet te weten... en dat blijft dus voorlopig nog een raadsel. Is het inmiddels wel duidelijk hoe het allemaal in zijn werk is gegaan? Geven ze daar openheid over? Nou, we geven een, een uitgebreid feitenrelaas. En als het om die zondagmiddag gaat, dan komt het erop neer... dat een kernteam van het kabinet, eh, bestaat uit premier Rutte... de vicepremier Verhagen, minister van Defensie Hille en minister van Buitenlandse Zaken Roosenthal op die zondagmiddag toestemming hebben gegeven voor de missie. En vervolgens is even na vier uur s middags die helikopter de lucht ingegaan... vanaf het fregat Tromp. En uh, op het strand van Sirte za zag de bemanning die ingenieur staan. Die stond uit te praten met een bewaker van een nabijgelegen compound. De helikopter is toen omgedraaid om terug te vliegen. Ze hadden de instructie dat die man daar alleen moest staan. Maar de bemanning zag vervolgens die ingenieur richting helikopterlanding plaatslopen... en besloot hem toen alsnog op te pikken. Maar ja, meteen na de landing werden ze dus omsingeld... Vluchten kan niet meer was toen de situatie en de militairen werden vastgezet. En in de brief staat ook dat een van de mannelijke bemannings, bemanningsleden korte tijd later is uh, mishandeld. Hij heeft dat pas na terugkomst in Nederland uh, gezegd en dat was om zijn collega's niet bang te maken. Maar de aanvankelijke verklaring van die destijds was dat ze goed waren behandeld en dat ze in goede conditie waren, dat klopt dus niet. We horen al kort wat reacties van de oppositie. Hè? Die is zeer kritisch. Is dat de stemming van de hele Kamer? Nee, zo kun je dat niet zeggen. Want opvallend is dat de regeringspartijen en de PVV, de gedoogpartij... dat die tot nu toe niet reageren. Dus alleen komt er op, uh, commentaar uit de oppositie. En die oppositie is inderdaad behoorlijk hard. Want uh, volgens de oppositiepartijen roept de brief vooral nieuwe vragen op. Zoals ik het nu de brief lees, is het toch vooral een uh, foute festijn uh, geweest. Nu kunnen we er misschien een beetje om lachen, uh, omdat het goed is afgelopen. Maar dit had ook heel, heel slecht kunnen aflopen. Stel dat de helikopter was neergehaald, of de militairen zaten nu nog vast. Het kabinet is uh, met een schrik vrijgekomen, maar dat was veel meer geluk dan wijsheid. En deze mensen.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 Nou ja, dat is ook precies wat er gaat gebeuren. De oppositiepartijen die hebben nog heel veel te vragen. Vandaag besluit de Tweede Kamer vermoedelijk tot het houden van een nieuwe schriftelijke vragenronde. Dan moet het kabinet nog meer tekst en uitleg gaan geven over nut en noodzaak van die operatie. Dus een Kamerdebat over de, over de kwestie is er voorlopig nog niet. Uh, dat is op z'n vroeg volgende week en misschien ook wel later. En ook dan wordt dus wel pas duidelijk of dit politieke gevolgen gaat hebben voor wie dan ook. Ja, En er waren nog wel wat vragen over nut en noodzaak. En over die twee personen die daar zo nodig zo snel geëvacueerd moesten worden. Staan daar nog dingen over in de brief? Nou, er staan nog wel een paar hele opmerkelijke dingen. Bijvoorbeeld over secretaris-generaal Kronenburg van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je weet misschien nog, die ging naar Malta om te onderhandelen ja. met de Libiërs. Want hij had van die goede contacten in Libië. Nou, uit de brief blijkt dat hij helemaal niets heeft kunnen uitrichten... en dat afspraken met Libische autoriteiten steeds werden uitgesteld. Op woensdagavond, twee dagen voor de vrijlating... kwam die onverrichte zaken naar huis. En wat ook heel bijzonder is, in de brief staat dat de evacuee... de man van Koning geen banden had met het Koningshuis. Dat staat er met zoveel woorden in... En het is een reactie naar aanleiding van wilde berichten op het internet... dat Mabel Smit de echtgenote van prins Friso... de tweede zoon van koningin Beatrix... Mm -hmm. op de een of andere manier bij die kwestie in Libië betrokken was. Nou, Dat is allemaal niet waar, zegt het kabinet. Ja, en of dat nu een voldoende verklaring is voor de liefhebbers van complottheorieën... dat zien we wel weer gauw genoeg op het internet, denk ik. Precies, daar kunnen we over doorspeculeren. Welke boom vanuit Den Haag letter. In deze uitzending hoort u nog meer reacties over de brief. Ja, dan naar Libië zelf voor de derde nacht op reis. Zijn strategische doelen van de Libische leider Gaddafi bestookt door internationale raketten. En bij de luchtaanvallen zouden onder andere gebouwen in de buurt van de residentie van kolonel Gaddafi in Tripoli zijn geraakt. Volgens getuigen is ook een marinebasis op zo'n 10 kilometer van Tripoli bestookt. Ja, eh, volgens een Libische regeringswoordvoerder is ook het vliegveld van Sirte geraakt en daarbij zouden veel mensen om het leven zijn gekomen. It's is a civilian airport, very simple one because Sirte is a small city. It was bombarded and many people were killed, including people I personally know by name.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 Niet alleen het westen van Libië is geraakt, ook bij de oostelijke stad Benghazi zouden twee legerbasis zijn verwoest. Nou wilden wij graag naar onze verslaggever, de verslaggever van de wereldomroep, Hans-Jaap Melissen. Die is namelijk in Benghazi, maar we krijgen hem op dit moment niet te pakken. Uiteraard blijven we dat proberen. Zijn etenswaren die uit Japan komen wel veilig? Het RIVM geeft zo dadelijk duidelijkheid. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is tussen Nieuwe Brug en Bodegraven nog steeds de linkerrijstrook... Of, oftewel de spitstrook dicht door een spoedreparatie aan de vangrail. Dat gaat nog tot na 8 uur duren. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht... En de linkerrijstrook is ook dicht op de A27, Breda-Gorkum... tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En van Libië door naar Japan. Het is alweer anderhalve week geleden dat het noorden van Japan... werd getroffen door een zware aardbeving en een allesverwoestende tsunami. En nog altijd is de totale omvang van die ramp nog niet duidelijk. Het dodental loopt elk uur nog op en ook het aantal vermisten blijft maar stijgen. Kjeld Duits is journalist en hij is in het noorden van Japan. We hebben hem al vaak gesproken in de afgelopen anderhalve week. Kjeld, wat is het laatste nieuws over dat dodental dat maar blijft stijgen? Um, op het ogenblik staat het op 9.000. En het, samengevoegd met het aantal vermisten komt het op ongeveer 20.000. Maar één probleem is dat hele gemeentes zijn weggevaagd. En het aantal vermisten wordt enkel opgegeven door een familielid. Dus als de gehele familie door de tsunami is uh, meegenomen, dan worden er geen vermisten opgegeven. Dus het uh, aantal doden zal zeker veel, veel hoger worden dan men nu weet. Kjeld, de eerste dagen na de ramp was er gebrek aan zo ongeveer alles. Hè? Drinkwater, voedsel, ja. elektriciteit, benzine. Eh, dat, dat wekt verbazing op in zo'n ontwikkeld en geordend land als Japan. Hoe is het op het ogenblik? Heeft iedereen weer toegang tot de eerste levensbehoeften? Nee, um, zelfs niet in omringende gebieden. Um, zeker in het rampgebied zelf is er in de meeste gebieden nog altijd geen elektriciteit. Geen water, geen gas... En omdat er geen benzine is, komen goederen ook nauwelijks binnen. En dat geldt zelfs voor eh, de prefectuur Yamagata en Aomori, waar in feite heel erg weinig schade Of in Yamagata helemaal geen schade is geweest. Eh, alle, de hele infrastructuur voor eh, benzine is vernietigd door de aardbeving en vooral door de tsunami. Eh, Sendai speelt een hele grote eh, rol in de toevoer van olie en benzine in deze regio. En die haven is verwoest. Pas gisteren is het voor het eerst gelukt... om daar weer een tanker eh, de haven in te varen. Eén eh, probleem was dat de infrastructuur verwoest was. Maar nog een probleem is dat er ontzettend veel puin nu in de zee drijft. Eh, al die huizen, auto's en gebouwen die eh, door de tsunami zijn weggevaagd... die drijven nu rond in de zee. Dus je kan er niet zomaar met een boot doorheen varen. Ja, dus het is heel moeilijk om daar voedsel te krijgen. Waarom is eigenlijk niet besloten... Ja, al snel na de ramp, om over te gaan tot het droppen van voedsel... vanuit de lucht met vliegtuigen. Dat doet men ook. Um, uh -huh. Er worden vliegtuigen gebruikt om voedsel binnen te vliegen... en er worden helikopters uh, ingezet... om uh, voedsel naar uh, verschillende rampgebieden te brengen. Maar we praten over een gebied dat 500 kilometer lang is. Het kustgebied dat verwoest is door de tsunami. En het Japanse leger heeft op het ogenblik al 100.000 man hier... En de Amerikaanse leger is al hier. En toch is dat niet voldoende... omdat de omvang van de ramp zo enorm groot is... en het gebied dat getroffen is zo enorm groot is. Hoe gaat het trouwens met die hulpverlening verder? Want we zien inderdaad ook veel televisiebeelden van militairen... die aan het opruimen zijn, die aan het helpen zijn. Melden zich ook veel vrijwilligers? Interessant, dat is een hele interessante vraag. Wat vooral opviel na de aardbeving in Kobe in 1995, waren de enorme drommen eh, vrijwilligers die op de derde dag na de aardbeving het rampgebied binnenkwamen lopen uit Oozaken En deden daar dan vaak een uur of vijf over met rugzakken volgepakt, met eh, etenswaren en luiers voor kinderen en noem maar op. Uh, nu zie je dat niet. In de meeste gebieden waar ik ben geweest heb ik geen vrijwilligers gezien... die uit de andere gebieden zijn gekomen. En Er zijn, denk ik, verschillende redenen voor. Eén is het probleem uh, met de benzine. En, en het ander probleem is dat het rampgebied zo enorm groot is. Zoals ik net zei, 500 kilometer lang. Dus je kan er niet naar binnen lopen. Dus je hebt echt een auto nodig. En er is geen benzine, dus je komt er niet binnen. En mogelijk zijn er ook mensen die toch een beetje angstig zijn voor het gevaar van eh, straling. Hoewel dat op het ogenblik nog altijd geen probleem is. Eh, de straling die eh, gemeten is, ook op de groenten die van de markt zijn afgehaald... Eh, kunnen totaal geen kwaad doen voor de gezondheid. Eh, als je bijvoorbeeld de besmette groenten een jaar lang zou eten dan is dat nog altijd minder radioactiviteit als wat je één keer van een CT-scan in een ziekenhuis krijgt. Kjell Duits in het noorden van het rampgebied. Daar waar de leefomstandigheden nog altijd zeer zwaar zijn. En u hoorde het hem zeggen, er is niet zoveel angst voor straling daar. Het eten kan gewoon gegeten worden. Dat is natuurlijk anders voor het gebied in de directe omgeving... van de kerncentrale van Fukushima. Daar, u hoorde dat eerder in het, in het journaal... is de radioactieve verstraling 1600 keer hoger dan normaal. In een gebied van 20 kilometer rondonder centrale. En dat roept toch ja, herinneringen op aan toen. Mark Robin Visser is in het Noord-Holland. Het twisk bij Medemblik. Die andere grote kernramp in Tsjernobyl. Hoe lang geleden is dat ook alweer, Mark Robin? Nou, als ik het goed uitgerekend heb... zitten we bijna op 25 jaar. Een triest jubileum. Uh, het was in uh, april uh, 86. En uh, daar hebben ze hier toen in, in uh, dit gebied ook veel van meegekregen. Veel groente werd uh, doorgedraaid. Ik heb vanmorgen met Marcel van der Eyck gesproken. Zijn vader had een melkveehouderij die hij inmiddels heeft overgenomen. De koeien mochten niet meer naar buiten. Het gras wat buiten groeide was radioactief besmet. Vanwege een wolk die over ons land uh, was gekomen. En er is hier vanmorgen nog iemand langsgekomen. Guido Wolbers van de Universiteit Wageningen. Die is hier om een heel andere reden. Maar die heeft ook herinneringen aan die tijd. Ja, ik, ik kan me herinneren dat toen de koeien een, een, een periode op stal moesten. En dat is natuurlijk vrij heftig. Omdat het, dus, het, inderdaad die wolk over dat gras gegaan was. Dat het grasradioactief besmet was. En dat spul dan al heel snel in de melk komt. En dat is, uh, de, ja, boeren moeten gezonde melk produceren. Dus dan mag die melk mag niet meer geconsumeerd worden. Dus koeien naar binnen ja. in die tijd. Ja. Ja. U heeft nog heel leuk een rapport uit die tijd meegenomen. Wat is dit voor verhaal? Dat, is, dat gaat over de radioactieve besmetting in Nederland... ten gevolge van het kernreactorongeval in Tsjernobyl. En dat is uit 1986. 86 staat erop, ja. En daar staan mooie figuurtjes in... van hoe die, die, die, het, de ontwikkeling van het, hoeveel BKRL erin zit in gras... vanaf 1 mei. Er was toen een meetnet, maar dat was eigenlijk niet, niet, niet uh, afgestemd op... Um, ontploffen van kerncentrales, maar dat was afgestemd op een, een kernoorlog. Dus als ze met bommen begonnen te gooien... Er was een meetnet voor er in Er was een meetnet, dat hadden ze al 25 jaar. En er waren dus 137 punten. Um, daar maten ze, en dat was op zuilfabrieken en in slachterijen. Dus om in vlees te meten. En dat net konden ze gebruiken? met een lichte dat, dat, net, dat net hebben ze. Daarom konden ze ook heel snel konden ze, konden ze dit, soort, dit soort figuurtjes maken. Dus het gras zien we, de besmetting dus je, van gras. Dus je ziet hier, de, hier is de ontploffing geweest, zeg maar. De, voordat die wolk hier was, het duurde een paar dagen. Een enorme piek bij de dus ontploffing dat, zien dat, we dan. Op 3 mei, dan zie je echt een heel hoog, dan gaat, loopt het heel hoog op. En dat is dan ook het begin van het grasverbod. En op 9 mei, dan zie je dat, is dat weer ontzettend teruggelopen in het gras. En mocht, toen mochten de koeien weer naar buiten. Daar staat er ook een figuurtje van melk in. Ja, dus een dat, piek. dat loopt flink op. Nou, dus op de top dan gingen de koeien naar binnen... dus kregen geen besmet voer meer. Dan zie je, die melk, zie je in de melk zie je het onmiddellijk weer teruglopen. En later gaat het nog wat omhoog en dan loopt dat langzaam... tot eind mei gaat het weer naar normale waarde terug. Nou, dan zien we hier dus de eerste dagen na enzovoort. Maar er is natuurlijk ook een heel lang na-effect. Als, als je bedenkt dat dat gras wat besmet was... Ja. daar wordt uiteindelijk veevoer van gemaakt. Dat kan dus eigenlijk ook niet. Um, nou, dat, dat gaat op een, uh, de, een deel van, van, die, van die radioactiviteit. Die heeft een, een halfwaardetijde. Dus, dus er is spul. En dat heeft dan met, met de met, Sege, met Strontium, al dat soort dingen. De ene die breekt af na een paar dagen. En er zijn dus dingen bij die breken na, pas af na jaren. Ongelooflijk eigenlijk hè? dat wij dat hier in een, in een lichte vorm... maar uh, gewoon in Nederland in ons eigen landje hebben meegemaakt. Ja, ja. dan zie je hoe, hoe ver dat spul de lucht ingaat en waar het eruit valt. Ja, het is eigenlijk... Uh... We moeten eigenlijk gewoon afspraken maken over de hele wereld. Want in Nederland, ja, wij zijn gewoon afhankelijk van, van het buitenland. Wat, dat wat moeten we dan afspreken met elkaar? Nou, dat we dat ontzettend veilig maken. En, en um, ja, er zal altijd wel een keer wat gebeuren. Dat we dat afspreken, dat we het ontzettend veilig dat, maken. Ja, zo, zo, ja, ja. Heel erg veilig. Heel erg veilig, ja. Want kolencentrales, die, dat, dat is natuurlijk ook... Ook vies. Dat is ook vies, daar gebeurt ook wat. Alleen... De, dat kernspul, dat blijft al heel lang. Ja, dat moeten we echt heel, heel, heel, heel erg veilig dat maken. Dat moeten we echt heel erg veilig maken, ja. En dat Guido ja. Wolpers, van de Universiteit ja, Wageningen. Ja, Dank u dat wel. Dat Graag heel, heel veilig. Nou, goed. Uh, en als dat niet zo is, dan zit je natuurlijk met alle gevolgen die er zijn. Ja, Ronald Smetsers, stralingsdeskundige van het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de melkende spinazie uit Nederland heel, heel erg veilig? Heel, op dit moment? Ja. Jazeker, jazeker. Uh, uit Nederland sowieso, want uh, wat er nu in Japan gebeurt, dat is natuurlijk uh, dat is echt een ernstig incident, maar dat uh, de radioactiviteit, die zal Nederland daarvan niet bereiken... of in zulke kleine hoeveelheden, dat wij het misschien nog net kunnen meten. Maar dat heeft echt geen enkele betekenis voor, uh, voor de situatie in Nederland. Nou maakt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zich zorgen... Hè, over de vondst ja. van radioactief besmet voedsel. Uh, het is ook in het water terechtgekomen. Um, nou blijkt dat onder meer in melk en spinazie... Um, vooral verhoogde stralingsniveaus gemeten zijn. Hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met, uh, met het mechanisme mechanismen waar je nu mee te maken hebt, uh, radioactiviteit die kan natuurlijk op meerdere manieren in voedsel komen. Maar de meest belangrijke manier dat is door dat bladeren uh, zeg maar, radioactiviteit opnemen als er een radioactieve wolk voorbij komt. En dat gaat het meest efficiënt bij, uh, bij uh, zeg maar, groentes die een, een ingewikkelde bladstructuur hebben. Mm -hmm. En dan kom je bijvoorbeeld bij spinatie uit of een dijvie. En het feit dat het in de melk zit, komt puur omdat koeien uh, bijvoorbeeld gras eten? Ja, en koeien eten nogal veel gras, en zeker Nederlandse koeien. Dus dat betekent dat die koeien als het ware heel goed uh, de zaak uh, concentreren. En dan ook nog binnen de koe uh, gaat het heel efficiënt aan de melk toe. Dus uh, zaken als spinazie, andijvie enerzijds en uh, melk uh, van buitengraas en de koeien anderzijds. Dat zijn eigenlijk de twee voedingsmiddelen waarmee je het snelst te maken krijgen bij een besmetting van radioactiviteit. Ja, dan zou je zeggen, één keer de spinazie van het land en het gras van het land, één keer goed maaien en dan is het klaar. Het is inderdaad zo, ik hoorde natuurlijk de vorige spreker ook uh, daar het een en ander over zeggen, de besmetting waar ze nu in Japan mee te maken hebben en ook uh, waar we in Nederland mee te maken hadden vlak na Tsjernobyl, uh, dat gaat vooral om radioactief jodium. Ja. En dat jodium heeft een vervaltijd of een halfwaardetijd van acht dagen. Dus dat betekent dat na een week uh, ongeveer de helft weg is. En na twee weken de helft van de helft Dan heb je nog maar een kwart over. En na een dikke maand uh, is het al bijna uh, weg. Dus het is een, voor jodium een tijdelijk probleem. Nou. Okay. Dus dan kunnen ze in Japan weer spinazie... Uh... Eten en melk drinken binnenkort? Uh, ik denk dat het uh, binnen uh, een maand of wat. dan moet het tenminste niks, niks nieuws meer gebeuren. Nee, natuurlijk. precies. Dan moet wel de, de, de uitstoot van straling moet, moet stoppen. Precies. Maar mm. als het allemaal gebaseerd is op wat tot nu toe geloofd is. dan is dat probleem uh, met een uh, dikke maand weer helemaal voorbij. Ja, zijn er geen problemen te verwachten met grondwater dan bijvoorbeeld, waar het. Naar doorsijpelt? Nou, het jodium zelf, uh, dat, uh, waar het ook is, dat heeft een halfwaarde tijd van, van een week, zeg maar. Dus ook in het grondwater duurt natuurlijk erg lang voordat het daar zit. Dan is het jodium al verdwenen. Er zijn natuurlijk ook andere stoffen vrijgekomen, zoals cesium, overigens in veel mindere mate. Uh, dat kan in beginsel uh, nog wel in de voedselketen terechtkomen, maar ik verwacht dat de, stralings, of dat de concentraties daarvan zo klein zijn dat je ruim onder de limieten blijft zitten. Okay, daar. En dan kan het gewoon gebruikt worden. Nou breekt er hier en daar ook wat gekkigheid uit. Ik geloof dat de Geiger tellers in Moskou uitverkocht uh, zijn. Ja, ja, ja. <laughs> er worden ook verhalen over een restaurant in Thailand dat een stralingsmeter heeft aangeschaft om op die manier de gasten te garanderen dat ze echt geen besmet voedsel eten. Zijn dat soort maatregelen nou echt noodzakelijk? Ja, hysterie zie je natuurlijk altijd. Uh, de Japanners die, uh, beweren bij hoog en belaag dat zij ervoor zorgen dat besmet voedsel niet in het handelsverkeer komt. Uh -huh. En verder is het in Nederland ook zo dat uh, de voeding- en Warenautoriteit samen met uh, Douane en Riekhild... Uh, ook nog eens een keer het voedsel uh, controleren wat in Nederland aankomt vanuit Japan. Gebeurt dat nu extra? Ja, dat gebeurt extra. Er is altijd natuurlijk al uh, toezicht, maar nu we weten dat er in Japan uh, uh, problemen zijn met reactiviteit, is, is dat toezicht als het ware geïntensiveerd. En in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld er staan ook stralingsmonitoren die, uh, die containers in de gaten houden die binnenkomen. Dat gebeurt altijd mm. en er is nu natuurlijk extra waakzaamheid voor containers uit Japan. Oké, okay, dus wij kunnen rustig eten en rustig slapen. Dat zou ik maar doen. Ronald maar het is nu wel zo vroeg dat ik zou zeggen... het is tijd om op te staan. Oké, okay, nou, bij deze een okay. hele fijne dag. Ronald Smetser, stralingsdeskundige van het RIVM. Zo, stuurslot, check. Exclusieve autowax check. Garage check.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 briefkabinet neemt twijfels over evacuatie niet weg en aanval op radarinstallatie Libië. Het is half acht, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. De oppositie zet vraagtekens bij de mislukte evacuatie in Libië. De kabinetsbrief daarover volgens de PvdA, SP en D66 is de noodzaak van de helikopteractie niet voldoende aangetoond.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 Internationale troepen hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Libië. Daarbij zouden radarinstallaties op twee legerbasis van coronel Gaddafi zijn verwoest. Die basis liggen in de buurt van de stad Benghazi, het hoofdkwartier van de opstandelingen in het oosten van Libië. Volgens de Libische regeringswoordvoerder kwamen bij een andere aanval op een vliegveld in Sirte veel mensen om. Het is een airport. aardappel. heel simpel Sirte is een kleine stad. Het was bombarded.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 In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig... en de maxima liggen dan rond 12 tot 16 graden. Misschien in het zuidoosten 17 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar houdt tussen Culemborg en Knoop het everdingen een kapotte vrachtwagen één rijstrook bezet. 4 kilometer file daar. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen nieuwe brug en Bodegraven... is de spitstrook dicht door een spoedreparatie aan de vangrail... Op de A20 hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel... daar staat 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A27 Breda richting Golkum tussen Hank en Werkendam... 4 kilometer door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons ook volgen via internet, via NOS.nl. En even doorklikken naar de sport. En dan ziet u dat YouTube-filmpje vanuit het supportersroom van ADO Den Haag. Ja, maar dan gaat het natuurlijk ook over Lex Immers van ADO. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we daar eerst maar eens even over hebben. Um, wat verbaast je nou het meest over uh, het gedoe rond Lex Immers? Nou, uh, dat er dit soort feestjes in supportershomes uh, gevierd worden, dat is op zich niet zo verbazingwekkend. Want dat gebeurt uh, wekelijks op allerlei clubs, in allerlei supportershomes, uh, spelen zich dit soort affairen af. Het is toch wel wat merkwaardig dat uh, de spelers zich daarin hebben mee laten slepen. Lex immers uh, luid meezingend. Vicento, een andere jonge speler, staat er naast te dansen. En dat heeft voor hem overigens ook al gevolg gehad, want die was opgeroepen voor Jonge Wanje, Maar de KNVB heeft nu besloten die uitnodiging weer uh, in te trekken. Mm -hmm. Bij persoonlijk ...daar is eigenlijk nog het meest dat de, de twee trainers, hulptrainer Stijn en John van der Bron... ...daar ook in vol ornaat op dat uh, podiumtje staan... Zij hebben zich geprobeerd daar onmiddellijk weer van te distancieren. Maar als je goed naar het filmpje kijkt, en dat heb ik een aantal keren gedaan... ...heb je toch niet de indruk dat ze zich erg het ergeren op, op dat moment. En ja, het is natuurlijk een hele slechte zaak... Eh, ...dat spelers, maar helemaal eh, verantwoordelijke als trainers... Eh, ...zich in een dergelijke situatie zo laten meeslepen. En eh, ja, het heeft ook wel een, een, een, een zaak met een staart. De Den Haag zelf heeft immers eh, de maximale boete opgelegd. En de KVB start een, een, een vooronderzoek, want die willen dit gedrag absoluut niet uh, als voorbeeld laten zijn voor ja, supporters, kinderen... en wat dan ook alles wat met het voetbal te maken heeft. Nee, precies. Want even voor de duidelijkheid... voor de mensen die het niet gevolgd hebben... er uh, wordt door uh, supporters en ook door uh, spelers... Ja. in ieder geval dit, uh, deze speler Lex Immers... antisemitische liederen gezongen tegen uh, Ajax. Ja, gezongen. Ajax afficheert zichzelf graag altijd... althans zijn supporters met dit soort liederen. En dan wordt zeg maar, de tegenvariant van dit soort liederen... Uh, ...wordt daar fors ingezet. Lex Immers gaat voorop in de Polonaise, die zingt vol mee. De andere niet, daarom is daar tegen de andere ook op dit moment nog geen actie ondernomen. Maar nogmaals, de drie andere, Ficiento, Stijn en Van der Brom... ...maken niet de indruk op het filmpje, uh, nogmaals, ik ben er erg van te distancieren. Later nee. hebben ze dat snel gedaan. Maar het is, het is sowieso, vind ik, al merkwaardig dat een coach zich zover en ook spelers laat meeslepen... dat ze na een gewone competitieoverwinning op zo'n podium kruipen in een supportershome. Dat schijnt dan in alle euforie gebeurd te zijn. Maar het is toch wel een uiting van zeer onprofessioneel gedrag. En nogmaals, dit soort feestjes in dit soort home dat wordt nu Den Haag heel zwaar aangerekend. Wees gerust of dus heel ongerust. Dit gebeurt in vele supportershomes op vele zondagen, hoor. Ja. Dus uh, geen filmpjes meer opnemen in die supporters' homes. Nee, uh, dat is ook niet de meest handige actie geweest om nee. het te trollen. Uh, maar uh, zal het niet uh, nog veel meer gevolgen hebben? Uh, moeten hebben? Nou ja, de maximale boete heeft Den Haag zelf opgelegd. Ik zou van Den Haag verwachten dat ze ook tegen de anderen die daar stonden... wel wat meer actie zouden ondernemen. En de KVB start het vooronderzoek en zal ook de rol van de anderen onderzoeken. In het verleden is Jan Vertongen voor dergelijke uitlatingen al eens geschort. In Duitsland loopt op dit moment een zaak tegen Ballack. In Engeland is het laatst met een keeper gebeurd. Het, het komt vaker voor en de bonden hebben in ieder geval afgesproken... om er wel het maximaal mogelijke aan te doen. En dat is in ieder geval te prijzen bij de KVB dat ze wat dat wel hebben ingegrepen. Tom van Heck, dankjewel. Het is 11 minuten over half acht. Wij gaan door naar de vrouw die op later leeftijd een kind heeft gekregen. Tot welke leeftijd mag een vrouw een IVF-behandeling ondergaan? De discussie is natuurlijk weer opgeleid nadat gisteren een 63-jarige vrouw uit Harlingen van een dochtertje beviel. Ze is geholpen door de omstreden Italiaanse dokter Antinori. Die 20 jaar geleden begon met IVF bij vrouwen in de menopauze. Dus vrouwen die 50 jaar of ouder zijn. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met Antinori. Dat deed hij in Rome. Trots laat hij zijn laboratorium zien. Links de microscopen waar de eicellen onder liggen. Rechts worden de spermacellen geselecteerd. En verderop in de gang zijn de behandelkamers waar zijn collega's de embryo's terugplaatsen. Een kliniekje achter een stalen poort vlakbij het Vaticaan. Tineke Geesink ging naar Antinori omdat Nederlandse artsen vrouwen boven de 45 niet meer behandelen. Een rege, eh, een rege, quasi en dat is obscurantistisch, middeleeuws, zegt Antinori. Nederland is het land van de vooruitgang, maar hierin loopt het honderd, 100, nee duizend jaar achter. Benevol, chi vuole un We wil een kind moeten welwillend zijn naar wie een kinderwens heeft. Het vita, er is een restrizione. Het is questo. Het is ongelooflijk dat er een restrictie is op het leven. Antinori zwaait met zijn publicaties. Hij heeft de wetenschappelijke gegevens van 3000 oudere moeders. De medische risico's voor moeder en kind stijgen niet met de leeftijd. Zolang je maar vrouwen met diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of hart- en vaatkwalen van de behandeling uitsluit. Atto zijn Nederlandse collega's moeten eens naar de wetenschappelijke feiten kijken. Bij een goede screening zijn de risico's ongeveer dezelfde als bij jonge vrouwen. Alleen een leeftijdsgrens stellen is stupide. De medische toestand van de moeder, dat zou het criterium moeten zijn om haar te helpen. We praten erover door met Carina Hilders... gynaecoloog van het Renier de Graafziekenhuis in Delft... en gespecialiseerd in technieken om de vruchtbaarheid in stand te houden... bijvoorbeeld van vrouwen met kanker. Mevrouw Hilders, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw opvattingen zijn middeleeuws, zegt Antinori. Zit u van die kritiek... Niet verrassend, eh, als je ziet hoe, eh, ja, hoeveel vrouwen die behandelt... en dat er ook een sterke financiële prikkel achter zit. Ik denk dat we heel blij mogen zijn in Nederland... hoe wij deze eh, technieken verantwoord eh, willen uitvoeren. Het is natuurlijk zo dat naarmate de leeftijd van de moeder stijgt... ook de risico's voor de moeder stijgen en ook voor het kind. Hij zegt van niet. Dat is nog zeker wel zo, ook als je ziet eh, naar eh, zijn publicaties... want daar zijn we natuurlijk ook van op de hoogte... dan zie je dat er toch een toename van risico's is onder de vrouwen die een hogere leeftijd hebben. Hij zegt, het valt wel mee, maar dat is, ja, dat is nog duidelijk gestegen. Um, wel, zegt hij, ik selecteer heel nauwgezet... He, op, op hoge bloeddruk of andere risicofactoren voor de vrouw die zwanger gaat worden... en die op hogere leeftijd is uh, beland. Maar dan nog zijn er ja, ongeveer 25 procent, uh, uh, complicaties voor de bevalling... en dat zijn niet de geringe compl complicaties. Nee. Uh, zwangerschapsvergiftiging... Hoge bloeddruk, diabetes, zelfs placenta loslatingen, ook een verhoogd risico. Dat soort dingen moet je toch meenemen. En tuurlijk, als hij zegt. Hè, we moeten wel willend zijn naar iemand die kinderwens heeft. Dat ben ik helemaal met hem eens, zeker als gynaecoloog. Je zit met een patiënt in de wacht in de spreekkamer en ja dan zie je dat die wens echt heel sterk is. Ook als je kijkt naar uh, ja, mevrouw Tineke Gezink. Als je haar uh, interview ziet dan heeft ze dat goed doordacht en ja, kan ik niet aan de gedachte ontkomen... dat dat kind in een ja, warm nest is geboren, als je zo haar interview leest. Is dat dan lastig voor u om daar een mening over te, te formuleren, mevrouw Hilders? Want um, ja, je ziet ook inderdaad bij ons op de website... de vrouw met haar dochter Megan, het is goed gegaan. Um, geen complicaties verder, de dochter is gezond, zo lijkt het. Um, ja. wat, wat, wat vindt u ervan dat zij dan nu zo te zien is met die dochter, zo naast haar? Ik denk dat het goed is om met de technieken die, er, uh, steeds, die het steeds verder vorderen... om daarmee mee te groeien, ook als medische professie. Maar ik waar ligt de het, grens dan? Ik, ik denk betreft. dat het heel belangrijk is om het wel overwogen te doen. En ik ben blij dat we dat in Nederland goed doen. Dat we voorzichtig zijn met het opschuiven van de leeftijdsgrens. En dat zou best eens wat liberaler kunnen... zoals gisteren ook door Guido de Weert is aangehaald. Mm -hmm. Maar we moeten die risicofactoren afblijven wegen. En ook ja, de psychosociale condities... Dus ik denk dat het heel goed is om daar restricties in te bouwen. En ik denk dat wij als medische professionals... daar ook heel serieus mee omgaan. Ja, Oké, okay, Dus en als ik hem ben... zo hoor, dan zegt u eigenlijk... het is leuk voor die vrouw, maar liever niet. Um, ik denk dat zij nog steeds een uitzondering is. Ook bij Antonieri. Als je, uh, als je, Antinori, sorry. Ook als je kijkt uh, ja, naar zijn aantallen van vrouwen van 63 jaar... dan zijn dat er nog maar weinig. En dat is meer uitzondering dan regel. Ik denk dat uh, in Nederland de leeftijdsgrens best... Ja, wat flexibeler zou mogen zijn... mits we de risico's goed uh, uh, wel overwogen uh, het, door het voetlicht laten passeren. Maar als u zegt die leeftijdsgrens van 45 hoeft niet zo staart te zijn... waar wilt u hem dan leggen? Of wilt u helemaal geen leeftijdsgrens leggen en naar andere factoren kijken? Ik denk dat het goed is om andere factoren mee te wegen... en niet alleen te kijken naar de leeftijdsgrens. En, um... Maar dan zou het hier ook op 63-jarige leeftijd misschien nog kunnen? Um, ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Dat de zou, grens maar ligt niet... zou, zou het kunnen? Zou iemand zo'n wens hebben en in zo'n goede conditie kunnen zijn... dat het hier ook zou kunnen? Dat blijkt, hè, want zij is bevallen van een gezonde baby... maar er zitten allerlei haken en ogen aan. Ik denk dat we dat in overweging moeten nemen, zeker als medische professionals. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met een beleid aanpassen. En uh, dat doen we ook. En daar uh, sta ik helemaal achter. Um, ik denk dat als je selecteert op uh, uh, risicofactoren... Ja, dat je toch wel een selectie zou kunnen maken van vrouwen... die daar meer of minder geschikt voor zijn. Mm -hmm. Maar dan blijf je nog zitten met verhoogde risico's. Dus die vrouwen moeten goed geïnformeerd worden. Die moeten weten waar ze beginnen. En ik denk dat je als medische professional ook de verantwoordelijkheid hebt... om te kijken naar ja, de psychosociale omstandigheden. En Buiten natuurlijk de medische gevolgen die voorop staan. Ja. Um, Antinori noemt het de beperking hier in Nederland van die leeftijdsgrens voor, uh, van 45 voor uh, IVF een beperking op het leven. Laten we nog één keer naar uh, de dokter luisteren. In de 25 jaar hebben we meer dan 1000. De afgelopen 20, 25 jaar zijn er meer dan duizend kinderen geboren van deze oudere moeders. En die kinderen maken het beter dan de kinderen van jonge moeders. Maar er is een kans dat het kindje op jonge leeftijd wees wordt. Maar dat kan ook gebeuren als de moeder 20 jaar oud is. Maar is maar er is ook iets anders. De oudere moeder geeft veel meer. Dat weet hij zeker. Meer liefde, dat compenseert. Is er dan geen leeftijdsgrens? Er zijn limiten. Chronologisch 62, 63 jaar voor, mij. voor hem is het 62, 63 jaar. Omdat de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen 83 is. Ook hij wil geen wezen op de wereld zetten. Zo hebben ze tot een twintigste een moeder. Dat zou bepalend moeten zijn. Ik wil dat de dat het een recht is zijn. Hij hoopt dat de bevalling van mevrouw Gesink Nederland ervan overtuigt dat het een mensenrecht is om moeder te zijn. Het is de geboorte van het leven. Er gaat toch niemand dood? Er zijn nog mensen met Taliban-ideeën bij jullie. Dat had hij in Nederland niet verwacht. Hij hoopt dat deze bevalling Nederland ervan kan overtuigen dat de wereld is veranderd. overtuigen dat de wereld is veranderd. Daar kunnen we het mee doen. Um, eventjes nog naar onze gastenkinderen van de oudere moeders hebben het goed, zegt Antinori. Um, want die oudere moeder kan vooral door haar leeftijd juist een erg goede moeder zijn. Wat uh, vindt u daarvan, mevrouw Hilders? Nou, ik zou dat niet zo stellig willen zeggen. Ik bedoel, jonge moeders zijn net zo goed als oudere moeders. Ik, uh, ik zou daar niet uh, een verschil in willen maken. Zeker niet. Ik zou het verschil willen maken in, uh, wat ik al zei, de medische risico's. Dat moeten we wel overwogen doen. En die zijn er op hogere leeftijd. Dat blijft gewoon staan. En daarbij ben ik heel blij dat wij uh, ja toch de sterke financiële prikkels die uh, voor deze behandeling uh, om de loer liggen, op de loer liggen, dat wij die buiten de deur weten te houden in Nederland. En daar, ja, ik denk dat dat goed is. Um uh, ik, je moet uh, met deze ontwikkelingen zeker meegaan. En uh, de vordering van technieken, dat is goed. En daar moet je mee meegroeien. De ethiek loopt daar vaak wat achteraan. Maar het is toch goed om uh, ja, dat wel overwogen te doen. En de uh, voor's en tegens af te wegen. En wat ik al zei, een vrouw die op 63-jarige leeftijd bevalt... dat is nog steeds uitzondering, ook in Italië. Okay. Carina Hilders, dank dat u uh, uw licht wilde laten schijnen. Hierover Gynaecoloog van het hier, de Graaf Ziekenhuis in Delft. Jan Hobben, de voorzitter van de Raad van Bestuur van ING... geeft samen met zijn collega's van die Raad van Bestuur de bonussen terug. Dat zo dadelijk. Jan Hobben wil niet, maar we hebben een prima vervanger. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart. Er zijn op dit moment vier, uh, pardon, 43 meldingen met een totale lengte van 145 kilometer. Ik noem de langste file op, dat is op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid 9 kilometer. Goed. Nou u hoort het, top van ING geeft de, de bonussen terug. De kritiek op de ruim 1 miljoen euro bonus bovenop het salaris van 1,3 miljoen. Voor de topman Jan Hommen en meer dan een half miljoen aan bonussen voor de rest van de raad van bestuur. Ze zorgden voor een storm van kritiek en verontwaardiging. Mensen die hun bankrekening bij ING wilden opzeggen en verder. We nemen de kritiek op ING serieus, schrijft Hommen in een brief aan de Volkskrant. Staat vandaag in de krant. En daarover gaan we praten met de economieredacteur André Meijner. Maar André, waarom... Uh, heeft Homme nu besloten die bonus terug te geven? Nou, men is natuurlijk bij de top van ING geschrokken van al de felle kritiek. Onderschat wat zoiets betekent. Als je zegt we krijgen een, een bonus van, in het geval van Jan Homme, dan van uh, meer dan 1 miljoen euro. Je zou kunnen zeggen onvoldoende voeling, toch onvoldoende ingeschat, schrijft hij ja, ook zelf in Kun je dat nou onderschatten? Ja, nou ja, weet je, het, het is eigenlijk onbegrijpelijk en vreselijk naïef. Aan de ene kant, andere kant, ze hebben niks verkeerds gedaan, want het is volledig conform de regels geweest. Dus laat zeggen, het, het, is, het past binnen het plaatje. En tegelijkertijd is, heeft men zich onvoldoende gerealiseerd van wat dat losmaakt bij de mensen. Want je zou kunnen zeggen, het wordt je bonus, is de afgelopen jaren gewoon een soort rode lap geweest. Uh, of het nou terecht was of onterecht, veel of weinig was. Uh, het, het werkt gewoon verkeerd. Want bonussen wordt geassocieerd met, met graaiers, met bankiers... die, die bank hebben doen vallen, met de hele financiële crisis. Dus het woordje bonus is eigenlijk helemaal uh, no-go area. Dus als er een bank, zelfs als die boven Jan is... en zich aan de regels houdt en weer winst maakt... en dus ook weer bonussen zou mogen uitkeren... ja, dat valt gewoon op dit moment nog verkeerd. Bovendien was ING nog altijd een bank die staatssteun gekregen heeft. Nog niet mm -hmm. alles heeft afgelost. Dus er, er ligt nog een restje van 5 miljard die ze moeten terugbetalen. Dat willen ze ook wel doen, hebben ze ook aangekondigd. Ja, dat, dat, die, die combinatie is eigenlijk gewoon verkeerd gevallen. En dat heeft men zich onvoldoende realiseerd. Dat schrijft men ook zelf, eh, aan de top bij ING. Ja, nou, ik zie hier de brief. Dus het woord bonus komt er ook niet in voor. Dat noemen ze dan de variabele beloning. Ja. Uh, waarom hebben ze die dan? Of waren ze van plan die dan toch uit te keren? Wat, wat zit daarachter? Waarom, waarom wilden ze dat doen? Nou, het mag weer volgens de regels, om zo te zeggen. Ja. Want ze maken winst. Uh, tegelijkertijd gaat daar de Raad van Bestuur natuurlijk zelf niet over. Maar de renumeratiecommissie, zoals dat heet... binnen de Raad van Commissarissen... die delibereert daar weken, maanden over... om te kijken van wat is verstandig, waar nee. doen we wijs aan... en hoeveel moet het allemaal gaan dus worden. Dus daar hebben we er wel heel lang over nagedacht. Uiteraard wordt er over nagedacht. Het is niet zeg maar op een middag besloten van... kom, laten we Jan een plezier doen en hem 1,25 miljoen geven... Uh, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: ja, maar hebben die mensen dan ook niet enige gevoeling met de samenleving, enige gevoel voor, voor, voor, nou, laten we zeggen, proportie? Uh, er zitten ook twee staatscommissarissen in, waaronder Lodewijk De Baal, die we allemaal nog kennen uit zijn tijd als fnv voorzitter die zich druk maakte over de kleptocraten en de kleptocratentax wilde invoeren. Dus de gevoeligheid moet er wel geweest zijn, toch onvoldoende gerealiseerd. Ja, misschien dan weer dan denk ik dan te veel een soort ivoren toren. Hm. Uh, en dan komt er zo'n golf overheen... wat misschien ook zwaar overdreven is... zoals er gereageerd werd over idiote toestanden en dergelijke meer. Maar ja, als dat sentiment nu maar op straat leeft en in, in, ja. in de Tweede Kamer heerst, dan duurt er niks tegen. Goed. André maar dankjewel. Is nu hier het laatste woord over gesproken, denk je? Ze hebben dus gezegd, we geven de bonus terug. Uh, bovendien krijgen wij geen bonus in 2011. Uh, de loonsverhoging gaat niet door van 2011. Uh, pas als de steun, staande steun is terugbetaald, krijgen wij misschien weer een bonus. Oké, okay. dank je. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Na de eerste dagen van het internationale ingrijpen in Libië... vragen de kranten zich volop af hoe het nu verder moet. Trouwens duidelijk, de luchtaanvallen waren het makkelijke deel van de operatie. Als troepen aan Gaddafi bereid zijn zich dood te vechten... dan kan het een lange en vooral ook heel taaie strijd worden. Deskundigen zeggen onder meer in de Volkskrant... dat de inzet van grondtroepen onvermijdelijk is. Alleen zo kun je eenheden van Gaddafi uit steden verjagen. Maar de inzet van militairen aan de grond ligt op zijn zachtst gezegd wat gevoelig. En ook de bondgenoten lijken niet te weten hoe het Libische avontuur moet eindigen. Volgens de Volkskrant is de coalitie weliswaar breed, maar ook broos. Zo heeft de Arabische Liga om het inre grijpende gevraagd... maar hekelde al op dag twee de burger doden. Bovendien tonen sterke Arabische landen als Saudi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten weinig animo om mee te doen. De Libische Staatstelevisie zegt ondertussen... dat in veel steden over de wereld wordt gedemonstreerd... tegen de interventie. De protesten zouden zich richten tegen de kruisvaarders... die het gemunt hebben op burgerdoelen. Ook meldt de Staatstelevisie dat de Libiërs nog steeds... achter hun leider Gaddafi staan. In het financiële dagblad doen de stadsvervoerder van Amsterdam... Rotterdam en Den Haag een beklag over de onrendabele lijnen... Volgens de vervoerders kan het openbaar vervoer... veel efficiënter worden ingericht. Dat lukt nu niet omdat de gemeente ze dwingt lijnen te exporteren... waar bijna niemand gebruik van maakt. Dan uh, de bussen in Amerika. Die zijn de afgelopen jaren juist fors zwaarder geworden. En dat komt, meldt USA Today, door zwaarlijvige passagiers. Daarom wil de federale transportautoriteit... het rekengewicht per passagier verhogen. Van 70 naar 80 kilo. Volgens de Amerikanen ontstaan er veiligheidsproblemen... als te veel mensen met overgewicht zich in de bussen proppen. <lacht> Om dit tegen te gaan moet wettelijk vastgelegen... Aan gelegde aantal stoelen mogelijk worden teruggebracht. Overigens is het gemiddelde gewicht van een Amerikaanse volwassen man... tegenwoordig bijna 90 kilo. Nou, dat is toch netjes. De Amerikaanse bluespianist Pinatop Perkins is overleden. Volgens CBS Nieuws overleed een 97-jarige artiest in zijn slaap... tijdens een middagdutje. Vorige maand won Perkins nog een Grammy... voor beste traditionele bluesalbum. Daar grapte hij dat zijn vrienden hem niet langer Pine Top noemen... maar nu oud is Pine Bottom. Ik vind hell heel van Really duty. They, they call me pine choppers more on the bottom now since I got old. Alright, you call me pine bottom now. Pine bottom perkins. Werd geboren op een kantoon in Mississippi. Trouwens leerde daar tussen plukken. Uh, eigenhandig piano en gitaar spelen. Na eigen zeggen begon hij op zijn negende met roken en drinken. En dat deed hij tot hij 82 was. En hij is er dus 97 mee geworden. Zo dadelijk gaan we het hebben over de brief. Want hoe is het nou misgegaan? En is daar inmiddels genoeg duidelijkheid over? We praten onder andere met de oppositie. En we hebben een militair specialist die zijn licht daarover laat schijnen. Vanavond, 7 uur. De zomer lang op zich wachten. Frederike Spicht. De Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Hey, we hebben Frederike Spicht. Maar wij zijn mans wij zijn mans Radio 1. Het nieuws van alle kanten.